Jobboot met het NOS-journaal. In de buurt van het Witte Huis schoten. De schutter is overmeesterd en aangehouden. President Obama was op het moment van het incident niet thuis. Mexico gaat drugsbaas Guzman alias El Chapo uitleveren aan de Verenigde Staten. Hij ontsnapte in juli vorig jaar op spectaculaire wijze uit zijn cel via een tunnel. Sinds januari zit hij weer vast. De Verenigde Staten willen de ex-leider van een drugskartel berechten... voor onder meer moord, grootschalige drugshandel, witwassen... en het leiden van een criminele organisatie. Mexico wilde hem eerder niet uitleveren... maar is daar na zijn laatste ontsnapping op teruggekomen. De klantenbezorgster uit Schiedam, die vorige week vrijdag werd neergestoken... is aan haar verwondingen overleden. Een onbekende man stak de 51-jarige vrouw vroeg in de ochtend in Rotterdam-West neer. De dader is nog niet opgespoord. De klantenbezorgster werd zwaargewond op straat achtergelaten. Ze werd later in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De politie heeft een team van twintig mensen op de zaak gezet. Er zijn al veel tips binnengekomen, maar die hebben nog niet geleid tot het opsporen van de dader. Sebastian Verschuren heeft bij het EK Zwemmen in Londen zilver veroverd op de 100 meter vrije slag. De Italiaan Luca Dotto won goud. De 27-jarige Verschuren pakte naast de medaille ook een ticket voor de Olympische Spelen deze zomer in Brazilië. De Nederlandse zwemploeg heeft goud gewonnen op de 4 x 100 meter vrije slag bij de gemengde estafette. De voetbalsters van FC Twente zijn voor het vierde jaar op rij landskampioen geworden. De ploeg van trainer Arjan Veuring scoorde in de slotwedstrijd bij peksvolle drie keer. De Twentse vrouwen verzekerden zich daarmee opnieuw van de titel. En dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt kans op een spatje regen en in de middag ook af en toe wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Zondag weer kans op buien, daarna iets minder warm. Zin in Zandvoort! Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van Zie op jouw ZFM op Ik zie dat, uh, dat jullie al de tafels en stoelen aan de kant hebben geschoven. Pak er een drankje bij. The one and only DJ Dion Sydney staat hier. ready? already in zijn amperbroekje. Het komende uur. Een uur lang. Live in de mix. En mocht je mee willen kijken, ga dan even naar de site, En we zijn natuurlijk ook live op ons digitale televisiekanaal. Ik zeg, pak een drankje en wagendansje. dansje. Dit is Dion Sydney in de Mix.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 Come on, come on, Nieuw uit wheels of Steel's. Helaas komt alweer weer Het nieuwe weer van 11 uur voorbij En dat betekent ook alweer een einde En twee uur lang zie je het Volgende week zijn we er helaas een weekje niet Maar die week erop knallen we weer keihard eten in Ik zeg bedankt voor het luisteren Volgende week vrijdag Dus niet We blijven gerust luisteren naar de overige programma's van CFM Bijna wat DJ JK En samen met Dios in Nieuw als dit zie je het Bange een mooie weekend van